Oh, zijn we al in de uitzending? Oh, dat is het ja. nieuws nog kwam. Uh, hi Gerry, jij ja, gaat even aankondigen. Uh, goedenavond, luisteraars. Uh, welkom bij het speciale programma van Op ZTV, dat er het teken staat van de nieuwe receptie de, in de dorpskanker die nu al bezig is. In een gesprek, hè? Ja, in een sprek. Nee, dat klopt, heel handig. Ja, maar kan ik nog even verder, of niet? Ja, we nou, namens iedereen, wij zetten van uiteraard een geweldig 2026 kennen. En ik mag, dan kan ik nog even door, Ger of niet? Ik mag overigens ja. ook nog zeggen, goedemorgen, want dit programma wordt morgenochtend en maandag herhaald... tussen 10 en 12 uur, op de tijden dat het goedemorgenstoon van de man wordt uitgezonden. Mijn naam is Hans Botman en aan de knoppen zit Maya Kop, die ook de muziek regelt. En we schakelen vanavond meerdere keren over naar onze reporter Ger Loogman... Die van de bezoekers onder meer gaat horen wat de plannen voor 2026 zijn. En als het goed is, hebben we hem de lijn. Dat klopt, hè? Want we gaan zo ja, luisteren klopt. naar de Nieuwjaarspiet van de burgemeester David Molenburg. Ja, klopt, je, heel dat goed. klopt, geheel. Dat klopt, Regert. Ja, ja, lijkt me ook. Is hij al begonnen, of niet? Nee, hij is nog niet begonnen. Hij staat hier nog met een glaasje wijn in zijn hand. oké. Okay, nou, Dan uh, hebben we alle uh, Dan hebben we alle tijd. Hij, hij geeft iedereen een hand. Dat is natuurlijk keurig uh, de burgemeester die uh, iedereen. Een uh, uh, uh, uh, uh, uh, prettig, en gezond en gelukkig nieuwjaar, Absoluut, nee, dat, is, uh, heel duidelijk, dat uh, is heel duidelijk. Nogmaals, ik, ik sta hier naast Jan-Jaap de Kloet. En, uh, oh, nu ja, doen we de groeten. Ik geef de groeten van Hans. Goed <laughs> uh, terug ja, Oké, okay, dankjewel. dankjewel. <laughs> en het is best heel druk aan het worden hier. Ja, wordt het uh, druk? Hans. Ja, ik zie uh, da, da, nou ja, de hele gemeenteraad is er natuurlijk. Ja, Alle ja, ja. raadsleden en, en, uh, en wethouders en natuurlijk de burgemeester. Die zijn er allemaal. Die ja. zijn steentjes hier van de KNRM. KNRM, ja. Ja, en ja. van, dat uh, hebben we hier even bij, komt Sandvoort. Leuk. En van uh, de Woners Zandvoort en van de Rote in Zandvoort. Nou, er zijn hele... Ja, dat geloof ik graag. Een hoop clubs zijn er. Hè? Hey, als jij Jan-Jaap uh, Jan in, de, in, de, in, de, in de buurt hebt... dan kun je misschien vragen... wat uh, zijn belangrijkste doel is in 2026 voor Zandvoort. Ja, uh, Jan-Jaap, wat is het, het, het, het, het belangrijkste doel voor Zandvoort in 2026? Uh, vooral een hele goede gemeenteraad kiezen... Ja, dat is belangrijk. alle grote ontwikkelprojecten in deze mooie gemeente van harte ondersteunen. Oké. Okay. En, en dan moet ik natuurlijk uh, Jan-Jaap steunen. Ja, dat moet eigenlijk elke dag. <laughs> dat, doen we, dat doen we elke dag. Ja, ik zou zelfs op mijn stem als je ergens bij stond, maar dat is denk ik niet ja, het geval. Ja, kan niet op mijn stem, hè? Nee, dat, dat, is, dat is jammer, hè? Jammer, hè Jan Jaap? Ja, heel jammer. Uh... En dus wat jullie weten is dat ik tot en met uh, de, het nieuwe college... We dat gaat natuurlijk ook komen in het komende jaar... mijn stinkende best te doen om alle dingen in mijn portefeuille... zo goed mogelijk af te ronden. Maar je, ga, je gaat toch uh, misschien wel we al door? Al heb ik heb gezegd, uh, mijn voorbestaan in Zandvoort... zal uh, voor een grote afhangen van de uitslag van de verkiezingen. Dus 18 maart wordt een belangrijke dag. Maar het is wel zo dat hij uh, dat uh, misschien uh, toch uh, weer doorgaat... wanneer hij gevraagd wordt door een, een, een, een of andere ah, partij. Hij gaat sowieso door als hij gevraagd wordt. Dat, uh, we hebben al vijf keer van hem gehoord. Oké, okay, nou dat, dat kan hij dan nog één keer zeggen dan. <laughs> ik, uh, ik zie nog geen... Uh... Nog geen... Uh, nou ja, dan gaan we even een muziekje draaien. En dan blijf je aan de lijn? Ja, ik blijf aan de lijn. Oké, okay, dan gaan we even een muziekje draaien en dan komen we zo bij je terug. Helemaal goed. Oké, okay, goed zo. Oké, okay. dat is je Goed dan.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 Sera pour personne, je le garderai comme un ami, mais au premier jour d'été, We hoorden hier de stoetgevooite stem van Brigitte Bordeaux. Uh, en zij is een van de artiesten die uh, dit afgelopen jaar in 2025 is overleden. Ze werd 91 jaar overleden in Saint-Tropez. Het was natuurlijk een heel bekend model voor de wat oudere luisteraars onder ons. Die kennen haar natuurlijk heel goed. Uh, later een uh, klein beetje... Uh, Merkwaardige ideeën over uh, de rechtse zaken. Maar goed, uh, uh, ze heeft ook gezongen. Het was niet alleen model. Uh, Oké, okay, want we gaan straks ook nog meer muziek draaien... van artiesten die uh, ons ontvallen zijn in 2025. Uh, Ger, ben je er nog? Ja, 2026 is het toch? Nou, ze zijn allemaal overleden in 2025. Oh, Want in twee dagen gaan er niet zoveel dood, uh, Ger. Ik, uh, ik sta hier bij uh, Ben. Maar je hebt geen tijd. Ben heeft geen tijd. We gaan nu uh, de spies voorbereiden. Ja, dat is goed, al voorbereiden. Dus dat komt ja. nog niet. <laughs> de beste wens, hè? Ja, de beste wens. He, heb je nog iemand bij je staan verder? Dat ik even een gesprekje uh, kan doen? Ik heb hier bij me staan. Nou, dan moet ik even lopen. Nee. Dat gaat nu wat gebeuren, luister mee. Het is tijd voor een serieus onderwerp. Kom allemaal naar het midden toe. Het wordt inderdaad al wat stiller, want ik heb een speciale gast uitgenodigd. Hier is hij dan, onze eigen burgemeester Molenburg. Nou, dan uh, gaan we zo luisteren naar de New ben ik goed te horen, lieve mensen. Heel mooi. Zalte uh, dus. heel hartelijk welkom bij deze receptie vanavond. En ik begin met u een welgemeend, fantastisch 2026, te wensen. En dat u er allemaal bent. Heel hartelijk welkom. En met name dank ook weer aan de organisatie. Willem uh, Skok, Willem Jansen de Otto en natuurlijk Ben Zonneveld, een dat jullie hier allemaal hebben gezien. En natuurlijk ook de studenten van het NDO Airport College, die ons altijd bij dit soort evenementen ondersteunen. Dank dat jullie er zijn en dat jullie ons weer helpen. En natuurlijk ook veel dank aan het kerkbestuur dat we weer welkom worden zijn to vandaag. Vorig jaar was het een fantastisch succes om het op deze plek te doen... De plek die we echt als ontmoetingsplekken voor onze gemeente willen zien. dus is fijn dat we hier uh, weer zijn. Dus mensen, uh, ik begin mijn speech in het besef. Oh, en ik wil dan nog even Maxine, DJ Lady Mason, die van laatste muziek veroorzaakt. Twintig jaar DJ in Zandvoort, een van onze bekende DJ's. En ook van Maxine Verwold heeft in de band. Uh, lieve mensen, dit is de laatste speech uh, die ik uh, op dit moment geef. Uh, in deze collegeperiode en deze raadsperiode. En ik doe dat uh, niet zonder de gemeenteraad heel hartelijk te bedanken voor de samenwerking in de afgelopen vier jaar. Constructieve wijze waarop we dat met elkaar hebben kunnen doen en de resultaten die we dus En natuurlijk ook veel dank aan het college. Lars, Marja, Jan, Jan, Christine. Het is een feest om met jullie te werken. Het is een feest om elke dinsdag weer met elkaar aan tafel te zitten. We werken constructief samen. Het staat altijd op een ongelooflijk goede manier. We bereiken de resultaten. We zijn ontzettend dankbaar voor. En met dank gaat het natuurlijk ook uit naar de andere organisaties die ons als gemeente zo fantastisch ondersteunt. En dat we altijd een beroep kunnen doen aan deskundige krachten die ons elke dag weer terzijde staan. Beste mensen. Het afgelopen uh, jaarwisseling is relatief rustig verlopen. En daar ben ik ongelooflijk blij mee. Er waren een paar kleine incidentjes in Zandvoort, maar ik mocht eigenlijk geen naam hebben. Maar niets in vergelijking met de excessen die we in de rest van het land te zien hebben. Maar ik sluit me wel aan bij mijn ...en Ik heb net ook even gesprek met de politie gehad daarover. Dat geweld tegen hulpverleners op welke manier dan ook nooit getolereerd mag worden en nooit eerlijk is. En gelukkig is het ons bespaard gebleven. Maar de mensen die dag en dag uit voor ons klaarstaan... ...verdienen ons respect en niet onze agressie. Dus dank aan de politie, dank aan de brandweer... ...dank aan de ambulance. En Bascaré heeft zelf in een spoedeisende ...of in een schoeteisende uh, uit in het ziekenhuis. Die weet wat het betekent. Um, maar ook heel veel dank voor het jongerenwerk... ...die met een fantastisch voetbaltoernooi voor gezorgd hebben... ...dat heel veel jeugd in Zandvoort een goede dag had. En ik weet zeker dat de minister in Zandvoort... Voor een belangrijk deel te danken is van het werk wat zij doen. Dus dank daarvoor. <lacht> en lieve mensen, dan nog een klein dat gisteren natuurlijk toch ons kwam: dat de Nieuwjaarsruik helaas voor de tweede keer niet door mocht gaan. Ik was zelf een beetje opgelicht. ik had mij voorgenomen om voor het eerste keer mee te doen. Um, maar wat een teleurstelling voor iedereen die. Wel, de, uh, althans wel, de gemeente willen doen, uh, maar met name ook voor de vele gewilligers in de organisatie dat voor de tweede keer opleidt is afgelassen. Dus heel verbeterd en we gaan er gewoon vanuit dat volgend jaar het hier weer, weer doorgaat. Lieve mensen, op 30 januari trappen wij het jubileum af te vieren dat wij als Zandvoort 200 jaar bestaan als padplaats. En natuurlijk bestaan we als dorp al veel en veel lang. Maar dankzij het inzicht van vijf mensen die toen vooruit durfden te denken, staan we nu hier als trotse inwoners van wat ik echt neem ik, de allerleukste en de mooiste plaats van het land en misschien wel van de hele wereld. Ik valt met het nieuwe in huis, want we uh, leven natuurlijk het, het beste in de eerste en een moeilijke tijd. Nieuws vanuit de hele wereld en vanuit ons eigen land. ...stemt het vaak somber en verdrietig. En tot te kort zagen wij slecht nieuws als we iets wat van buiten kwam. Maar dat is niet anders. Want er bestaan bedreigingen voor het leven zoals wij dat kennen. We kregen allemaal een brochure op de mat de afgelopen tijd. We moeten handelen in tijden van crisis. Bijvoorbeeld als het gas, elektriciteit, water als het internet van de niet uitvalt. En dat is geen bangmakerij. Maar het is wel om ons bewust te maken van het feit dat... En ik zeg dus, het kan en niet, het zal gaan Maar het is wel een zaak dat we ons in voorbereiden. En, ook in het begin van zo'n crisis um, kunnen wij als overheid niet zo heel veel betekenen. En dan zijn wij als inwoners op onszelf aan En dat kan een land waarin heel veel mensen zijn automatisch naar de overheid kijken voor oplossingen. Dus ze kunnen zelf veel meer oppakken. Maar, lieve mensen, weerbaarheid komt echter weer niet uit een noodpakket. Weerbaarheid is te baat bij slagkoordekrachten. De woorden weerbaarheid en veerkracht zijn beide in van het Engelse woord resilience. De eerste betekenis gaat over defensie en de tweede betekenis zit in een belofte voor de toekomst, veerkracht. Dat gaat om veel meer dan een noodpakket of een noodsteunbritje. Er is veel meer behoefte op dat soort momenten als gemeenschap zien. Als er een crisis uitbreekt, zijn onderlinge solidariteit en een sociaal netwerk van essentieel belang. En dat zegt verder dan alleen familie of buren. Nee, juist ook in de nabije omgeving zijn er mensen die, als het erop aankomt, extra steun kunnen gebruiken of misschien wel kunnen geven. En dat moeten we nu regelen, niet pas als het acuut is. Dat vraagt wat van ons als overheid, om mensen bij elkaar te brengen, om dat te faciliteren. Maar dat vraagt ook wat van ons allemaal. Investeer in elkaar. Van elkaar beschrijven wat de ander nodig heeft. Of in je schaduw heen Ook als het gaat om mensen die wat verder van je je Asteer niet tegen statushouders op social media. Zoek juist mensen op met een andere achtergrond en ga het gesprek aan. Want wie weet, zijn juist zij wel degene die beter weten wat het is om te overleven in moeilijke omstandigheden dan wij allemaal. Denk er voor uzelf na. Ook in uw sociale omgeving je bent voorbereid en ik vraag u om echt het dagelijkse gesprek aan te gaan, want dat is de essentie van de wereld. Lieve mensen, bij ons wordt er nog niets liever dan kijken naar de zee. We hebben zelfs op onze middendoelvaart ...een beeld... dat tijd van staan dat deze levenswijze op menselijke wijze het um, Maar één ding, als je naar de zee kijkt, dan keer je je naar de rest van de wereld. Dan keer je naar het binnenland. Want we leven hier op de rand van ons land. Voor, de zee, voor ons de zee en achter ons het achterland. Maar je om. Uit het achterland komen onze bezoekers. Uit het achterland dan worden de regels gemaakt. De regels van wij ons niet te houden. We zijn in kleine enclaves, omringd door duinen en zee. Maar op het uitzichtpunt van het visserspad zie ik haar, zie ik op. ...en zelfs de culturen van de De zandvoort is de ongeveer strand... zegt een Duitse toerist uit het woordgebied. En dat klopt. Ons de zandvoort is van velen. Van de Amsterdammers die hier komen uitlaan heen. Van de influencers die zo vaak van de graferen op het Zuidland. Van de kitesurfers op het Noordstrand. En van de vele internationale bezoekers van street art. Een open blik, een open blik... ...de andere kant op is belangrijk. Dat zou bijvoorbeeld ook zo'n kunst en cultuur... Laat ons over de grenzen heen kijken, ook als het duidelijk gaat. Want ik vind het prachtig om te zien hoe Zandvoort zich cultureel ontwikkelt. De door mij zeer gewaardeerde schrijver Marshaal Luinzen. Ze heeft vorige week een vroeger gekomen in de Volkskrant waarin ze feilloos uit hoe autocraten en populisten cultuur haat. Want kunst maakt mensen slimmer. Kunst laat mensen nadenken. En daarom ben ik blij in op de culturele beweging die Zandvoort doormaakt. Kijk naar het succes van soort Art of naar de nieuwe Prepen Church het, het Festival vloed tijdens Hemelvaart. En kijk naar de culturele bron Zoosgoodsmuseum Blauwsland en Theater in de Kool. Ook een maand open is gekocht met een programmering die klinkt als een klok. En ik ben ongelooflijk trots en blij dat onze inwoner ...Neil van met haar achtergrond en Kees van Amstel... zich verbonden hebben als ambassadeur. De Blauw is de huiskamer. PowerPoint is de huiskamer van onze verenigingen. Een organisatie zoals PlusPlus. En de bibliotheek. En dan het Sansfors Museum. Want dat heeft iedereen ongelooflijk veel werk gezet om te kunnen verhuizen naar het HDMZ. Ik kijk naar Street Art Zandvoort. Wat een festival. Het pikelt en het schuurt. En ik vind het altijd mooi als we weer boze krijgen als de meet van mensen die aanschuld nemen aan kunstwerken die duidelijk en doodgesteld worden. Dat was waar kunst voor bedoeld is. De andere kant op kijken betekent ook een open ogen en een blik naar onze jeugd. En gelukkig hebben we heel veel jongeren. En gelukkig ook heel veel jongeren waar ik goed mee gaat. Het grootste deel is bijzonder gelukkig. En ja, er is ook een deel dat zich misdraagt. En daar moeten we tegen op. Maar ik vind vaak dat de tolerantie van het van onze jeugd te laag is. Zaken worden snel als overlast gestempeld, die horen bij gewoonte en dracht van jongeren. Natuurlijk doe je geen opdracht om op te doen, hoe kom je te misdragen? Maar jongeren worden het vreemd op te zoeken. Jongeren mogen en moeten af en toe op hun weg gaan. Lees het interview van Kira Smit in het Dagblad, heel psycholoog uit Heemstreden. Zij is heel helder dat we te beschermend zijn in de richting van onze jongeren. Te weinig ruimte steden voor hun ontwikkeling. Ze verwoord het mogelijk. Het is niet apt nooit van het pad afgezien geweest. Juist buiten de paden gebeuren spannend studeren. En ik ben het daar mee eens. Ook als dat soms leidt tot erger. Ik ben trots op het werk van onze jongeren werken. Ik heb ze net al genoemd. Ze snappen onze jongeren. Ze geven een belangrijke rol dat jongeren niet afgeleiden. Hoe het lager dat voorkomen? In plaats van jongeren over één plan te scheren. Laten we zorgen dat zij, met vallende omstandigheden start, trotse en de bewoners van onze gemeente worden. Beste mensen, u verwacht ongetwijfeld dat ik een boodschap heb in de eerste helaas. Dit jaar Er wordt een nieuw kabinet vervoerd. En wij zitten ondertussen met een dubbel reëleer kabinet. En nu weer weer. Maar de wereld staat in brand. En ons land staat stil. En wij willen daadkracht, we willen oplossingen, we willen duidelijkheid. Partijen stappen uit hun kabinet alsof ze helaas een schoonliefde uitmaakt. Ze laten het land als het in een puinhoop. En ik hoop dan echt ook dat we snel, in Den Haag, een stabiel kabinet van partijen hebben die Nederland centraal stelt. Want dat is echt nodig, want het gaat nu niet goed. Wethouder KNE heeft enorm te hoog gelopen tegen de BTW-verhogingen op de overnachtingen. Wat echt heel schadelijk is voor ons woorden. En we willen dat als in de En dat duurt te lang, veel en veel te lang. Het wordt ons onmogelijk. We kunnen geen steen de andere stapelen zonder een onderzoek te doen naar natuur, stikstof of wat dan ook meer. We leven in een repelboerwoud. De wethouder dat heeft dat in het huidige prachtig krachtig verwoord. We zijn gezellig gemaakt in een papieren werkelijkheid, zijn. En aan het einde van deze maand. ...moet er een ontzettend feerakkoord lezen. En ik zeg... ...alsjeblieft, haal Nederland... ...en dus ook Zandvoort van het slot. En die vermetten ook... ...bij ons politiek door. Over 75 dagen... ...gaan wij naar de stemdus voor de gemeenteraad. En dan valt de iets te kiezen. En ik vraag, informeer u goed... ...en laat u niet de eerste... ...door stemming maken rijden op bijvoorbeeld de social media. U kent de uitreking... ...als het te mooi klinkt om waar te zien... Dan is het waarschijnlijk niet waar. En als wij ons verzetten om mensen op te vangen, dan komt dat vanzelf andere anderen te En door iets in je eigen achtertuin tegen te houden, schuif je het probleem door naar je buurman. Dus als we in zo'n soort een oog en met een oog op de wereld te vermoeden treden, betekent dat ook iets voor hoe onze politiek tegen die wereld aankijkt. We zijn geen van We zijn geen republiek. Wij zijn zo'n soort. Dat bestaat. Bij de creatie van ons achterland. Daar komen onze bezoekers vandaan. Daar verdienen we ons geld. En dat betekent verantwoordelijkheid nemen en moeilijke keuzes. maken. willen we dan alles laten zoals het is of gaan we door met vernieuwing en verandering? Ook zichtbaar. De vernieuwde watertelongen zal dit voorjaar haar hoogtepunt bereiken. Er komt een prachtig hotel door Patthuisplein en een middenboerevaring gaat op te stoppen. En iemand die nu 75 is kijkt misschien weer moedig terug... Toen je zelf 25 was, was het toen beter? Dat kun je niet zo zeggen. Het was ook niet slechter, het was anders. En op dit moment zijn er zantwoorders van 25... die het geweldig vinden om hier te wonen en te leven. En zij hebben al van 50 jaar... waarschijnlijk ook weer moeilijk gevoelens naar deze tijd. En je kunt blijven roepen... dat alles moet blijven zoals het is... en dat we tradities moeten bewaren, maar laten we dan ook onthouden met Black Friday... Valentinstas en Halloween... En hou op met de nostalgie naar de Zandvoortse van 1880. Die kandeur bestond uit grote hotels... die voor een deel alleen bestemd waren voor de adel en de elite. En de gewone man was niet welkom in Zandvoort. En toen het volk eenmaal massale treinen en de auto richting het, uh, het strand namen, maakte die elite plaats voor iedereen. En ik ben er trots op dat wij sinds nu een badplaats voor iedereen zijn. Zandvoort is voor de plek voor ontspanning, spanning, recreatie... En, vertier, ...en voor het grootste deel van de Randstad... ...en voor misschien wel heel Nederland en verder. Keer uw vlucht dus niet naar dat achterland... ...steek de hand uit naar de bezoekers... ...dat elke keer of te gaan En wees niet bang voor verandering. Beste mensen, ik zei het al wel een hele te kijken, ...maar ik koester ondertussen de bijzondere momenten... ...en ontmoetingen die ik mag hebben... ...en die mij een zeer positief stemmen. Ik was een paar dagen zoveel met mijn gezin in Parijs... En daar ontmoette ik een man, in zijn naam is Mark Buur. Hij komt uit haar en hij is onder andere de uitvinder van de Buurendag. Het is een bijzonder positief mens die zijn leven in het tekenstel van positiviteit en verbinding. Zoek hem op in valt of van je stoel. Zijn woonstrap, ondanks alles, ondanks alles, er moet ruimte zijn voor hoop. Hoop is volgens je pas in een tijd waarin je vaak op negatieve veel en veel te veel ook op ons aan elkaar doorheen. En zijn call to action zet tegenover over elk negatief bedrijf minstens in het post. Dus mijn ogen, laten we de positieve kracht overheersen. Laten we de negativiteit die vaak overheerst op social media verslaan, door alleen maar mooie berichten te plaatsen over alle lastige dingen in onze gemeenschap. Op deze plek, in deze ruimte, is al vaak gesproken op het bedrijf. Over luisteren en omzien naar elkaar. Mensen verschillen. Als ik s'avonds doorblopen, zie ik al die ramen als de licht Allemaal huishoudens met elk hun eigen leven. Leven met elk hun eigen sleutel en zorgen. Gezinnen, staan. Jongen stellen als mensen van 60, uh, die al 60 jaar getrouwd zijn. Een jongen met een onzeker huurcontract. Of een pensionaris die zijn pensioen of zijn in de hypotheek al heeft af. We wonen en leven hier allemaal naast elkaar. En of je nou in Zandvoort geboren bent, hoe gaat een oorlogsgebied hier een veilige plek hebt gevonden? Je bent er één van ons. In Zandvoort maakt het niet uit van wie je houdt, waar je vandaan komt en wat je belooft. In Zandvoort steken wij s'avonds de menor op. En ja mensen, die toen daar als burgemeester ook gauw in. En dus ja, we hangen ook de regen op en we zien op zondagochtend in de kerk... De Zandkorten leert samen achter de duiven. En ook al is het een om niet dus zit naar de zee te staan, ik sta tot in om te dragen. De wereld is echt groter dan ons dorp. 2026 wordt een bijzonder jaar. En ik sta staat de toonsten. Blijf de VK in het gesprek. Zien we elkaar Dat was hem, Ger. Ger, beter. Ja, een lange speech. Hoor. Ja, een lange speech. Nou ja, ik heb hem vanmorgen al gekregen. Ik had hem al doorgelezen. Ja, het is, uh, het is... Ja, ik vond het een mooie speech. Wat vond je ervan? Ja, prima. Ja. Iedereen, uh, ik heb uh, iedereen die ik hier steek, is best heel enthousiast. Is, uh, wat dat betreft, uh, iedereen was ook uh, goed aan het luisteren. We gaan straks nog wel even met David praten. Ja, ja dat is goed. Prima. Nee, we gaan uh, zo even een muziekje draaien. Maar de, de wereld is echt groter dan ons dorpje, zullen we maar zeggen. Ja, dat is zo. <laughs> hey, uh, ga je even neerleggen en dan bellen we je over een kwartiertje of zo. Is dat goed? Hartstikke goed. Ja, oké, okay, dan bellen we je okay. zo weer. Dan gaan wij uh, zo even muziek draaien. Ja. En uh, zeg het ja, maar, nou, mooie, wat gaan we draaien? nummer, nummers. Sorry, wat zeg je? Jullie hebben allemaal, allemaal gave nummers. Ja, ja, mooie nummers. Absoluut, absoluut. Ja, absoluut. alle dertien dood. Alle dertien dood. <laughs> <laughs> Heel goed. Oké, okay, nee, goed zo. De... Ik zie jullie straks Oké, okay, ik, okay. ik heb nu de Beat Boys. Met woede oh, Oké, okay, nice. dat is prima, ja. We de benaars nice van de Beach Boys en uh, dat was natuurlijk de aanleiding van uh, het overlijden van Brian Wilson, de oprichter en uh, de breinachter de Beach Boys, die overleed op 11 juni uh, van, van het vorige jaar bij 82 jaar en in 1963, heel lang geleden is dat hoor, maar goed, uh, is een grote doorbraak, de, tenminste de bende Beach Boys met uh, uh, het zeer bekende LP Surf in USA, dat ken je ook nog wel, Marja, toch? Ja, ja, ja. ja, dat moet iedereen kennen eigenlijk. Die ja, maar ik, uh, ik was toen wel te jong nog om. Uh, ja, om dat <laughs> ja, dat begrijp ik. Ik had ook wel. Ik, <laughs> nou, ik was er negen toen, geloof ik. En uh, ja, dat, dat, dan dat kom niet helemaal bij. Mijn eerste plaatje was trouwens van de Bee Gees. Mijn eerste plaatje was van Black Sabbath. Paranoia. Black Sabbath, oké. Okay. We, ja. we gaan we straks ook nog wat doen. Dit gaan we zo meteen ook Ja, wat inderdaad. Doen. En. Um, uh, de mijne was de New York Mining Disaster, 1941, van de, van de Bee Gees. Maar goed, uh, mm. ik ga ook nog even. Er stond vorige week een uh, heel aardig uh, overzicht van uh, 2025 in de Zoverse Krant. Uh, ja, het was natuurlijk het jaar van uh, Yves Behrens ook, hè, opgetreden bij ons uh, voor de Grand Prix. Maar zijn hoogtepunt was natuurlijk in januari. Toen werd er een tulp naar hem vernoemd. Heb je dat meegekregen? gekregen? Nee, ik heb het niet meegekregen, nee. <laughs> ja, dat, dat stond in de Zoverse Krant. En als we dan even naar uh, februari gaan, dan uh, zien we dat uh, toen Jan-Jaap de Kloet eigenlijk de eerste uh, uh, sloophamer er ter hand nam... om meneer Ruckert naar, naar beneden te krijgen. Dat is dus al uh, volgende maand al een jaar geleden kunnen aangaan. Ja. Ja. En staan er al huizen? Ik heb, nee, Ik heb ze nee. nog niet gezien. Maar ja, de burgemeester die zei het net al, het duurt en het duurt en het duurt... Ja. Dus dat is natuurlijk heel vervelend. Uh, ja, we gaan nog maar een plaatje draaien. En daarna uh, gaan we weer, weer bellen. Ja, ik heb uh, Gerard Koks Die natuurlijk ja, overleden. Perfect, top, ook overleden jazeker. Ja, perfect. Helemaal topje. Ook overleden. Ja, zeker. En het is weer voorbij, die mooie zon. Ja, dat, uh, dat zeker. Dat is wel duidelijk vandaag. Ja, het komt, het komt weer dichterbij. <laughs>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 De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang, het scherpe hoge zoomen van een mug. Dan denk je, ha, daar is die dag, dit wordt minstens een zomer van een eeuw, maar lieve mensen, oh, wat gaat het vleuren.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 Met felle licht te zeken En in je kleren stuurde zacht het zand We speelden golf en je de boue. We zonden zalig in een stoel We dreven met een vlot op de rivier.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 Maar voor je weet is heel die zomer al weer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen.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 je lang voorbij. Ja, Gerard kocht Gerard uh, 13 september vorig jaar ontviel filion. ons. jaar werd hij. En uh, ja, het was merkwaardig drie uh, dagen later. Uh, ontviel ons ook zijn ex-vrouw Joke Bruis. Ja, Dat nummer, uh, het is weer voorbij die mooie zomer, stamt overigens al uit 1973. Sorry uh, Ger, kan ik heel even... Ja, hij zit er maar door te dood. Dat nummer dateert dus al van 1973. En dus al meer dan 50 jaar oud kunnen nagaan. Um, ja, het, het, het nummer uh, is gemaakt door de melodie van City of New Orleans, een nummer dat uh, oorspronkelijk van Amerikaan Steve Goodman uit 1971 was. Uh, maar uh, Cox, die baseerde zich op, uh, Cox die trouwens ook uh, heel bekend is geworden door acteur in uh, Toen was het Geluk Heel Gewoon, dat kent iedereen waarschijnlijk nog wel. Hij, hij baseerde zich op de versie van de Frans-Amerikaanse zanger Joe Dassin. Uh, die hier in de discotheek had gehoord en hij schreef in Compiègne in uh, Luttele Uren de Nederlandse tekst bij. Dat is wel uh, apart, moet ik zeggen. Een grote hit die CBS eigenlijk eerder niet wilde opnemen, maar uiteindelijk is dat toen wel gebeurd. Uh, ja, we, ge uh, we gaan weer naar Ger. Ja, ja je kan bijna niet uh, wachten, want je zit er doorheen te schreeuwen als wij hier uh, nog even wat vertellen. Ja, maar ik dacht dat ik meteen aan de beurt Nee, dat ben je dus niet. Dan kun je, je moet gewoon even, even geduld hebben, hè? Nee, want je staat, te springen, in, hè? je staat natuurlijk te springen om iemand uh, voor een microfoon te krijgen. Zeker, zeker. Nou, daar gaan we naar luisteren. Want ik zei naast, uh, naast Walter. Ja. En Walter is degene die uh, heel veel weet van 200 jaar zand. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ik hoorde net in de toespraak dat het uh, 30 januari gaat beginnen. Hè? Dan kan je daar wat meer over zeggen? Nou, dat ga ik hem niet vragen. Ja, oké, okay, prima. Balt, dan kan je uh, wat meer vertellen over 200 jaar uh, Zandvoort. Oh, okay, dat kan ik wel. Om, ik bedoel dan uh, 30 januari, hè? Ja, 30 jaar, januari is precies 200 jaar geleden dat koning Willem I eigenlijk min of meer toestemming gaf om de straatweg aan te leggen. En Dat is eigenlijk wat nu de Zandvoortselaan is. En dat is eigenlijk volgens de aftrap voor het jubileumjaar 200 jaar Zandvoort. Wat gaat er precies gebeuren? Ja, los van dat het onderzoek wat wij gedaan hebben de afgelopen jaar... Uh, met de historicus Koeman Rijs, ootschap, het van het museum... daar is een heel mooi boek van. Dat wordt gelanceerd op uh, 30 januari. Op 30 januari zal dan ook op uh, het Raadhuisplein een hele grote lichtshow zijn. Op het Raadhuis. Dus mooie projecties. Echt, je weet niet wat je ziet. Ik heb het ontwerp gezien. Het zag er prachtig uit. Er is een mooie aanloop ook naar de Lightvolt. Ja, en dan gaan we het jaar door met allerlei activiteiten. En uh, waar wordt het boek uh, aan gegeven. Waar is dat? Nou, het boek wordt uitgegeven door de gemeente. Maar we laten het, het is eigenlijk maar op één plek te krijgen. En dat is in het Museum. Gewoon één centrale plek. Dus daar kun je straks het boek krijgen. Het zal niet, echt niet duur zijn. Het gaat gewoon voor de kostprijs weg. En uh, ja, het is, het is wat ik gezien heb. Uh, Koen heeft het heel mooi zo gemaakt. Ik heb de redactie mee mogen doen. We zitten tegen de 160 pagina's. En dan gaat het eigenlijk alleen maar over de eerste drie jaar van Zandvoort. Dus wij maken de grap we laten Koen niet de volledige 200 jaar beschrijven. Dus de eerste drie jaar dat het badplaats is? Ja, het staat echt over het ontstaan. Dus op een gegeven moment, Zandvoort was natuurlijk verschrikkelijk arm. Hè. Dat was de Franse tijd, de Engelse oorlog was geweest. Het was hier echt heel, heel armoedig. Er werd gesproken over morstige kindertjes in de straten. En toen is dat initiatief gekomen vanuit vijf notabelen in Haarlem... die op een gegeven moment gezegd hebben van, weet je... die badcultuur, eh, ze zagen het in Scheveningen al een beetje, ze zagen het ook in het buitenland... Misschien is dat wel iets voor Zandvoort. En die zijn bij elkaar zitten. En om ja, hier een badhuis neer te zetten... om te kunnen genieten van die badcultuur... zul je toch echt een goede verbinding moeten hebben. En Zandvoort was alleen maar verbonden... Met een, zand, met, met een zandweggetje eigenlijk. Dus met geld... van de koning en van vele anderen. En ook om die Zandvoorters te helpen. Want die werd, je moet je voorstellen... er werd gewoon inzameld, ingezameld. Hè? Zo arm was het hier. In Haarlem werd gewoon geld ingezameld. Voor die mensen is men begonnen met het aanleggen van die straatweg. En als je de straatweg eenmaal hebt... Ja, dan kun je ook een badhuis bouwen. En daar kunnen ook weer zandvoortjes werken. En toen is die welvaart een beetje begonnen. Mooi vooral. Ja, zeker. En uh, uiteindelijk... Uh, waar, waar, waar, waar, waar, waar is de officiële uh, boekuitreiking? Ja, die officiële boekuitreiking is dus inderdaad... in het Zandvoortmuseum Museum... op de 30e voorafgaande aan de lichtshow. Dat doen we met genodigen, doen we met de mensen die het gemaakt hebben... doen we met genootschap, doen we met museum samen. Koen zal daar ook bij zijn... Bert harder bluis die zelf notabene ook van onderzoek meegedaan heeft in het uh, Noord-Hollands Archief. Dus daar uh, presenteren we het boek. En dan gaan we met z'n allen naar het Raadhuisplein. Dan zal daar op de knop gedrukt worden en een zeer zou zien. Het, het, uh... het gaat een uh, heel jaar door. Ja, het gaat echt uh, heel jaar door. Kijk, er zijn heel veel activiteiten die gewoon vanuit dat team... wat ermee bezig is, georganiseerd worden. Nou, we weten allemaal natuurlijk dat grote festival Tom eraan met hemelvaart. Maar daarnaast... Uh, Donna bijvoorbeeld, die kennen allemaal van, uh, van het krijten... ...die zegt, weet je wat, ik maak daar een thema van. En allemaal andere initiatieven. Soms voor de aard denk nou, hé, hey, misschien kunnen wij er iets uh, thematisch mee. De Krocht heeft het al over toneelvoorstellingen. Uh, mensen van classic zeggen muziek van 200 jaar geleden. Dat zijn allemaal dingen die al heel klein lokaal gebeuren. En daarnaast zijn natuurlijk van ook andere activiteiten... ...Koen zal langs de scholen gaan... Er zullen avonden komen over de geschiedenis... Er komt misschien een podcast, er komen misschien, uh, jullie gaan volgens mij op ZFM ook aandacht aan besteden. Er komt een, uit, een tentoonstelling in het Sanctus Museum. Er komt van alles. Hartstikke leuk. Nou, ja, klinkt goed. Uh, dankjewel. Alsjeblieft. Klinkt goed. We hebben we nodig je natuurlijk nog een keer uit. Ja. In de studio om erover te komen praten. Ja hoor, absoluut. Alleen als Hans dat wil hoor. Ja, als Hans dat wil. Nou ja, uh, wat, wat, wat, nee, jij bent over terug terug. Jij, jij beslist. <laughs> nee, maar dit, dit was al een mooi verhaal. Ger, uitstekend. Ja, mooi verhaal. Is het, uh, hoe is het weer? Is het uh, gezellig? Het weer is uitermate goed. Het is heel gezellig. Iedereen heeft er heel veel zin in. Oké. Okay. Uh, de, de, de, de vlammetjes en de, de, de bitterballen. En de, nou, die komen nu allemaal... Uh, uh, Oké, okay. steken een paar in je zak. Dan kunnen wij... Uh... <laughs> ja, dat is allemaal voor jou. Dus ja, het is zonde allemaal... ja. Alles toch moeten ruilen, hè? Ik hoor het al. Ja, <laughs> volgende keer, volgend jaar. Oké. Okay. Hey, okay. uh, wat zullen we doen? Heb jij nog iemand bij je microfoon of zeg je van nou dat uh, gaan we nou, zo weer doen? Ik denk, we moeten nog een keer even. De, de burgemeester willen ik wel even wat vragen over speech. Oké, okay, ja, prima. En, uh, maar dat zal dan na. Uh, ja, prima. Dus we uh, bel je over tien ja, minuten nog even. Ja, zullen we dat doen? Ja, ook, ook goed, ja. Prima. Oké, okay, Gert. Tot zo. Oké. Okay, gaan wij weer een muziekje doen. Doei, doei. Dag. and tight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 Reyala la Ja love. een uh, grote eit van de, de Golden eend natuurlijk en uh, hier draaien we omdat uh, helaas op 23 juli afgelopen jaar is George Kooijmans... de medeoprichter van de, uh, de Earing. medeoprichter met Rien de Schertsen... overleden. helaas. We hebben weer contact met uh, Ger. Ja Hans, ik zit hier apart in de kamer met de burgemeester. Oké, okay, heel goed. En Ben Zonneveld. Dus uh, ja, we hebben even de rust om uh, wat, wat vragen te stellen over... Nou, perfect, de, uh, de helemaal tof. De speech was uh, best indrukwekkend, uh, vonden wij... Uh, nou, dankjewel. Ja, nee, ik uh, moet zeggen, het is altijd een, uh, bijzonder om het te schrijven. Ik doe dat samen met Walter uh, Sans, dat is uh, onze woordvoerder. En we pingpongen dan een beetje heen en weer van uh, waar gaan we het over hebben. Um, en ik was even een paar dagen naar Parijs en in het terrein op de terugweg heb ik echt er drie uur aan uh, zitten sleutelen. En dan vanochtend zitten we met z'n tweeën nog alle woordjes te wegen. Uh, want je weet natuurlijk dat je hier uh, een, een hele hoop mensen in de zaal hebt staan. Uh, en je moet wel een verhaal vertellen wat iedereen bereikt. Ja. Uh, en dat is ontzettend mooi. Ja, het verhaal uh, was inderdaad wel het verhaal, maar uh, u bent wel uitgenodigd om mee te zwemmen volgend jaar. Uh, Want heel flink doen van ik ga ook zwemmen. En het gaat niet door. Dat. Uh... Dat koopt dus ook voor jou. Ja, nee, ik zou je zeggen, ik uh, had mij voorgenomen, ik ben, ik, ja, het klinkt maar misschien een beetje raar, maar ik ben een kilo of acht afgevallen. <lacht> uh, door, mijn, door mijn eetpatroon wat, uh, wat aan te passen. En uh, ik sport al veel. Maar. Uh, dus ik dacht, nou, zo langs kan ik wel een keertje meezwemmen zonder dat ik uh, als een soort van walrus op de foto uh, komt te staan. Um, dus, en ik was echt van plan om dit jaar, uh, dit jaar mee te doen. Nou, dat gaan we en, het uh, gaan we dat volgend jaar dat zien. Volgend jaar doen, ja, ja, dat was het even de, de inkoppen, ja. uh, de speech. Uh, twee dingen dus sprongen er eigenlijk wel een beetje uit. En dat ging over de zelfredzaamheid en over de rug. Uh, de zelfredzaamheid is natuurlijk iets wat landelijk nu uh, uh, hoog aangeschreven staat. U heeft er al eerder uh, over gesproken. Uh, we moeten alles in huis hebben. Denkt u dat de Zandvoorten dat ook gaat doen? Ja, kijk, wat ik heb uitgelegd is dat uh, we hebben allemaal zo'n folder in de bus gekregen. Mm. En dan gaat het heel erg over technische dingen. Je moet een, een, een noodradio en dat soort dingen allemaal in huis hebben. Um, en ik vind dat we daarbij vergeten en dat de rijksoverheid daarbij ook vergeet... dat het om veel meer dan dat gaat. Het gaat met name om, als het erop aankomt... Ken je je omgeving? Ken je je buren? Ken je de mensen om je heen? Uh, weet je van, hé, hey, die mensen die kunnen wat extra hulp gebruiken. Die mensen hebben uh, mis, misschien nog wat dingen in huis die ons weer kunnen helpen. Um, en die gemeenschapszin, dat gesprek met elkaar aangaan, dat mis ik een beetje in die discussie. Ik vind het een vrij technische discussie waarvan ik zeg, die moeten we ook op een heel ander niveau voeren. En wij kunnen allemaal steunpunten inrichten en weet ik wat allemaal, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar uiteindelijk, op het moment dat je je buren niet kent... En er komt een crisis en we zitten een keer met een hele langdurige stroom, water, internet, alles uh, valt uit. Ja, dan komt het er wel op aan dat je gewoon met elkaar uh, het moet rooien. Dat is, het is wel een stukje gemis in die folder, hè? want in die folder komt dat helemaal niet voor. Nou ja, dat, dat is precies mijn kritiek. En ja. Ik heb het niet als kritiek verwoord, want ik vind het altijd heel makkelijk om kritiek te hebben op dingen waar mensen goed over nagedacht hebben. Maar ik heb het wel uh, bewust op deze manier neergezet, waarbij ik echt zeg van nou, dit mis ik. En dit is de oproep die ik doe uh, aan, aan de zandvoerders. Gaat uh, u en uh, het college daar wat mee doen? Uh, komen de steunpunten, wordt het bekendgemaakt ja. wat we in Zandvoort gaan doen? Ja, we zijn uh, op dit moment bezig om uh, steunpunten in te richten. Dus dat betekent dat als het gebeurt, dat mensen gewoon weten, daar kunnen we naartoe. Nou, daar komen we, als het goed is, binnen nu en, uh, en, en, en een aantal weken mee naar buiten. Uh, dus dat, dat is in ieder geval wat wij doen. Waarbij het met name heel erg belangrijk is dat mensen, als er geen informatie meer is, dat je weet waar je naartoe moet om informatie te halen. En steunpunten, dat zijn geen noodhospitalen en dat soort dingen. Maar het is meer dat je kan uitleggen van oké, okay, dit speelt er, uh, hier kunt u naartoe voor dit, hier kunt u naartoe voor dat. Dat is het allerbelangrijkste. En dat kunnen wij als overheid doen. En wat we als overheid ook kunnen doen is het gestrekt stimuleren. Mm. Um, maar we kregen ook een terechte vraag uit, uh, uit de gemeenteraad laatst. Van Joh, uh, iedereen moet zo'n noodpakket als mensen daar dan geen geld voor hebben. Was. Uh, ja, maar ook dat. Dus dat zijn wel wezenlijke vragen. Maar ik heb ook gezegd, ik zeg niet dat het gebeurt. Ik nee, nee, nee. Het, het, het kan gebeuren. En dan kun je er maar beter op zijn. Nou, ik denk dat uh, uh, de boodschap via de folder en uh, via de, deze opmerkingen wel uh, binnengekomen zijn. Het tweede gedeelte wat mij opviel was, uh, je kijkt naar de zee en je staat met je rug naar het achterland. U heeft dat ongeveer drie, vier keer gezegd. Uh, wat is de belangrijkheid daaraan? Ja, dat ik wel eens het idee heb dat wij in Zandvoort het gevoel hebben dat mensen vanzelf hier naartoe komen. Want als het mooi weer is, gaat iedereen uit strand. Um, en um, ja, dat, dat, dat we daarom wat, af, af en toe wat in onszelf gekeerd kunnen zijn. En dat, um, ja, dat, dat, dat beperkt je zicht op het feit dat er natuurlijk gewoon uh, bij, bij de metropoolbadplaats zijn. Er wonen miljoenen mensen in ons achterland en wij bestaan bij de gratie van die mensen. En mijn voorganger heeft ooit geroepen, we zijn een republiek en er wordt wel eens maar gekeken, we zijn een Gallisch dorpje. Dat zijn we allemaal niet. De reden dat wij bestaan is het feit dat mensen hier naartoe komen en hier geld uit willen geven. En daarom ondernemers hier goed draaien, daarom mensen hier kunnen wonen. Um, en dat gaat allemaal niet vanzelf. En wij wat het deels de zon aangaat, dan gaat het allemaal vanzelf. Mm. Uh, en ja, dat is niet zo. We zullen daar gewoon keihard voor moeten werken. We zullen ervoor moeten werken dat ons dorp aantrekkelijk blijft. We zullen ervoor moeten werken dat we, dat we uh, uh, bereikbaar zijn. We zullen ervoor moeten werken dat we veilig zijn. Um, en nou ja, dat is mijn oproep. Ik vind het ook heerlijk. Ik, ik woon een uh, appartement aan zee. Mijn, mijn, mijn avonden, als ik eventjes gewoon een keertje lekker thuis ben... Uh, een uur of tien s'avonds dat die zon ondergaat. Ja, je kunt me wegdragen. Je geniet van de zee, hè? ja. Um, dat was eigenlijk de twee hoogtepunten van, uh, van die speech. We hebben een beetje over jeugd gehad. Uh, jeugd heeft toekomst. Ja. Um, Gaat het jeugdwerk goed in zo'n antwoord Ja, ik ben ongelooflijk trots. Ik ben een tijdje geleden weer even met onze jongerenwerkers in gesprek geweest. En dat zijn uh, over het algemeen jongens met een, uh, met een achtergrond die heel erg aansluit bij de doelgroep. Uh, als je kijkt met Oud en Nieuw hebben ze een voetbaltoernooi georganiseerd. En het is hier met Oud en Nieuw echt ja. heel rustig geweest. En ik weet zeker dat een belangrijk deel van het feit dat het zo rustig is gebleven voortkomt uit het feit dat die jonge werkers echt al heel vroeg met die jongeren dat gesprek aangaan. Um, dus dat... dat ik, ja, ik kan daar alleen maar heel erg trots op zijn. Wat ik wel in mijn speech gezegd heb, is dat ik wel vind dat we in deze samenleving, we vergrijzen natuurlijk met z'n allen, we worden ouder. ...dat we wel heel snel de jeugd overal de schuld van geven. Dat zie je nu ook met oud en nieuw. Het loopt op bepaalde plekken uit de hand. Dat is natuurlijk dus vreselijk. Dan moet je keihard tegen optreden. Maar laten we nou niet doen alsof alle jeugd in Nederland een probleem is. Nee. Sterker nog, ik heb gezegd... ...het is juist... De, de, ...het hoort bij jong zijn... ...dat je ook je grenzen af en toe opzoekt... Uh, en dat je ook af en toe een klap op je bek krijgt op het moment dat je eroverheen gaat. Dat is belangrijk, maar um, het, het zeuren en klagen over de jeugd, daar, daar moet je bij mij niet mee aankomen. Nee, dat was ook een duidelijke boodschap. Hè? Uh, kijk eens een keer naar jezelf. En ja. Er zijn prachtige passpiegels aan, dus iedereen kan ook even naar zichzelf kijken. Burgemeester, bedankt voor het korte interview. Graag en uh, we gaan elkaar dus zeker nog zien, want het gaat het jaar van de verkiezingen worden. Zeker. Er komen verkiezingen aan en ik ben heel benieuwd uh, als burgemeester heb je daar geen enkele invloed op. Nee. Um, uh, dus uh, om het maar een beetje onherberend te zeggen, leidzaam toezien en afwachten. <lacht> uh, en tegelijkertijd moet ik zeggen dat ik heb, ja, de afgelopen vier jaar met deze gemeenteraad prima samengewerf. Ik heb een supergoed college op dit moment, echt leuke mensen. En ik ga ervan uit dat dat de komende periode ook weer zo is. Omdat ik iedereen die zich warm loopt voor die politiek op dit moment, is gemotiveerd en uh, ja, wil gewoon het beste voor ik, ja. Proost op het nieuwe jaar. Proost. Goed, uh, heel goed uh, interviewtje uh, met onze burgemeester naar aanleiding van zijn uh, speech. En uh, ja, nu hoor ik dat de telefoon even wordt neergelegd, nou, maar het maakt niet uit. Want wij gaan er nog even uit met een plaat. Uh, wat gaan we draaien? Um, ik heb uh, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk de liedzanger geweest van Black Sabbath, hè? Dat je jouw ja, favori ja. favoriete band. Ja. En... Uh, ja, hij overleden heeft daarna aan... een solo-carrière gehad. Ja. Meer dan 100 miljoen platen verkocht. Hè, die ja. Osborne. En hij heeft een, uh, een show gehad. en um, hij, hij is overleden aan Parkinson. Ja, daarna... Parkinson. Ja. Twee, op 22 juli, 76 jaar oud. Het was ook een beetje merkwaardig, maar want er is ooit een vleermuis bij hem op de, op de bühne gegooid. Die beet zijn kop af. Wist je dat of niet? Ja, ja, ja, heb ik gehoord. <laughs> ja, dat, dat is wel een heel apart, <laughs> moet ik zeggen. Maar goed... Uh, daar ben je ook uh, liedzanger voor uh, Black Dat uh, is ook voor, een hè? beetje gek, hè? Oké, okay, no, uh, no More Tears gaan we ja, draaien dan. No Oké. Okay. Ja.